9 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Ooster. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. De asielrechters. Wat vinden zij van de plannen van D66... om de rechters zelf meer onderzoek te laten doen? En de pensioenplannen moeten door de Eerste Kamer... maar het CDA staat bepaald niet te trappelen om daaraan mee te werken. Nu het NOS Journaal, hier is Mark Visser. Rechters moeten zelf onderzoek doen in asielzaken... en niet alleen maar moeten afgaan op de conclusies... van de Immigratie- en Naturalisatiedienst... staat in een wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Gerard Schouw van D66. Rechters kijken nu alleen of de juiste procedures zijn gevolgd... en niet of de zaak inhoudelijk goed is gegaan. Schouw vindt dat geen rechtvaardige rechtspraak. En dat heeft ook het uh, Hof van Justitie in Luxemburg gezegd.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 VN-vluchtelingenchef Guterres vindt dat Europese landen meer vluchtelingen uit Syrië moeten toelaten. Hij zegt in de Duitse kant die Welt dat Europa de quota voor mensen uit Syrië moet loslaten, omdat de buurlanden van Syrië de vluchtelingenstroom niet meer aankunnen. Er zijn inmiddels 2 miljoen mensen de grenzen met Irak, Libanon, Turkije en Jordanië overgestoken. In sommige steden is er inmiddels een Syrische meerderheid.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 Nederland is de grootste importeur en verwerker van palmolie in de EU. Milieudefensie is erg kritisch over het gebruik van palmolie... als brandstof voor het verkeer. Er wordt tropisch regenwoud voor gekapt. En ook wordt landbouwgrond gebruikt, wat leidt tot voedselschaarste. De Europese Commissie heeft voorgesteld... om het bijmengen van biobrandstof te beperken tot 5 De natuurorganisatie roept het Europees Parlement op... om daarmee in te stemmen. In de Roemeense hoofdstad Boekarest hebben zo'n 15.000 mensen gedemonstreerd tegen een goudwinningsproject. De betogers zijn bang voor een milieuramp, omdat bij de goudwinning onder meer het giftige cyanide wordt gebruikt. Volgens correspondent Joos van Egmond worden de protesten steeds groter. Sinds vorige week zondag gaan er al gestaag mensen de straat op. Dat was tot nu toe in de duizenden. Na de grote protesten van zondag, waar zeker 15, mogelijk 20.000 mensen bij aanwezig waren verwacht ik dat het wel zal toenemen in aantal. Er is dus voor vanavond weer een protest gepland. En de grote vraag is natuurlijk hoeveel mensen komen daar opdagen. Volgens de autoriteiten is de mijnbouw juist goed voor het land... omdat er veel banen gecreëerd worden. Maar de, protest, uh, de protesters zijn bang dat uh, van de opbrengst... uiteindelijk heel weinig in de Roemeense schatkist zal belanden. Het weer. Vanochtend trek een aantal buien over het land. en Vooral in het westen is daarbij onweer mogelijk. Het wordt 16 of 17 graden. Morgen wordt een zeer wisselvallige dag. Met veel bewolking en een stevige wind. Bij de ANWB Jolanda van der Velden wordt het dan nu wat minder. Jolanda. Ja, gelukkig wel Marcel. Nog zo'n 130 kilometer. De meeste vertraging zit nog rond Amsterdam en ook in het zuiden van het land. Het zuiden heeft dat vooral te maken met aanrijdingen. Wat nu nog opvalt is de file na een aanreding op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Knopend Gorkum en Sliedrecht Oost 10 kilometer. Bij Sliedrecht is de rechte reishok dicht. Was ook een aanreding op de A27 Utrecht Breda. De reishok is weer open, maar tussen Nieuwendijk en Oosthout nog 10 kilometer. Op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Afwit, Hilvaar en Beek en Bavel nog steeds 14 kilometer. Tussen Gilze en Bavel is de rechte reishok nog dicht. Daar wordt olie opgeruimd van het wegdek. De reishok moet ieder moment eigenlijk weer open gaan. Verkeer wat op weg is naar Breda en niet in die lange file terecht wil komen... kan eventueel omrijden via de A65, de A2 en de A59. Dus de route via Den Bosch en Waalwijk. Op Curaçao is het onrustig. De moord op Helmin Wiels is nog lang niet opgelost.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 Is drinkwater een levensbehoefte of een levensmiddel dat met winst verkocht mag worden? Vanavond in Tegenlicht, de slag om ons drinkwater. Vijf voor negen bij de VPRO op Nederland 2. Deze kerst kiezen uw medewerkers zelf hun kerstcadeau met de VVV Cadobon. Want met 23.000 aangesloten winkels, pretparken en musea is de VVV Cadobon het ideale kerstpakket. Dat nooit over de datum gaat. Bestel de VVV cadobon op vvvcadeaubon.nl.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 Kijk op www.kadobon.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Ooster. De supermarkten doen er alles aan om u te verleiden. Maar ja, dat valt niet mee. Ik was een hele vaste klant. En dan ben ik eigenlijk uh, niet meer geweest de hele tijd. En nou, wie weet. Tja, want de prijzenoorlog is weer uitgebroken. En, en wie weet, en een meevalletje, dat kan het kabinet ook wel eens gebruiken. GELUIDEN. Bijvoorbeeld als het gaat om het pensioenakkoord. Werkgeversvoorman Bernard Wientjes riep dit weekend... de Eerste Kamer op om in te stemmen met dat akkoord. Maakt dat akkoord geen onderdeel van politieke spelletjes, zei hij bij Buitenhof. Draagvlak is een probleem. Kijk naar de peilingen. Uh, ze willen hele zware maatregelen treffen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 Maar in reactie daarop zei CDA-leider Simon Buma bij Jinek... dat het kabinet er goed aan doet om dat pensioenplan wel aan te passen. Want de verschillen zijn heel groot tussen wat het kabinet wil... en wat de meerderheid van de Eerste Kamer wil. Het kabinet heeft er geen zin in om het fundamenteel aan te passen. En ik ben bang dat een kabinet wat gewoon een minderheid heeft in de Eerste Kamer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 Ja, ze willen er heel graag uitkomen. En ja, iedereen neemt zijn posities in. Bedoel, Sybrand Buma zegt van ja, ze moeten nu echt uh, wat gaan doen. En hij reageert ook een beetje op uh, uh, de, de antwoorden op de schriftelijke vragen. Die zijn vorige week ingediend door de Eerste Kamerleden. Het kabinet heeft erop geantwoord. En, ja, en in die antwoorden is nog geen concessie van het kabinet te vinden. Maar goed, aan de andere kant zeggen ze in coalitiekringen van ja, natuurlijk als wij dat debat aangaan met de Eerste Kamer... Dan hebben wij iets op zak. En wat het dan is, dat willen ze dan niet vertellen. Want ze snappen ook wel dat als ze met lege handen de Eerste Kamer ingaan, dat het voorstel vrijwel kansloos is. Hoeveel tijd heeft het kabinet nog? Want het wordt wel eens tijd dat ze tot iets komen. Ja, ja kijk, ze willen het, het liefst. Ze hadden ze zelf voor Prinsjesdag al uh, dit behandeld uh, in de Eerste Kamer. Maar ja, het kabinet gaat niet over de agendas van de parlementen. Daar gaan de Eerste Kamerleden zelf over. Nou, er is een schriftelijke vragenronde geweest en er dreigt een tweede te komen. Dus het kabinet kan dat niet voor Prinsjesdag behandelen. Dat hadden ze graag gedaan om, ja, om eens te kijken ja, of er zaken valt te doen met de Eerste Kamer. Ja, en als, je dan, als het dan gelukt was om het pensioenakkoord voor Prinsjesdag eh, ja, goedgekeurd te krijgen... dan was dat voor, voor het kabinet natuurlijk een, een groot opsteker geweest. Nou, die opsteker wordt ze niet gegund. En wie weet gaan ze zelfs een blauwtje lopen... En ja, we weten waarschijnlijk pas meer uh, na Prinsjesdag. Ja, om geen blauwtje te lopen, moeten ze de senatoren van het CDA over de streep halen. Hoe kunnen ze dat doen? Nou, het, het, het belangrijkste is, uh, het is een beetje. Het is sowieso een heel technisch wetsvoorstel. En er zitten ook heel veel dingen in waarvan partijen waarschijnlijk nog niet eens zozeer principieel tegen zijn. Maar gewoon zeggen dat zit gewoon niet goed in elkaar. Maar het meest springende punt is dat wij in, in de toekomst minder pensioenpremie. Uh, als het aan het kabinet ligt, gaan betalen per maand. Nou, als je minder premie gaat betalen per maand, dan, dan hou je dus, zou je zeggen, meer netto-loon over. Maar de pensioenfondsen zeggen: ja, maar wij gaan over de hoogtes van de premie. En wij willen gewoon hetzelfde premiebedrag heffen wat we nu doen. Ja, en dan heb je dus een probleem dat, dat de beloofde koopkrachtstijging voor de consument er niet gaat komen. En dat wil, dat wil de oppositie wel hebben. Ja, zeg jij dan even snel hoe ze eruit komen poeh ik heb geen idee. Of het is de, echt wordt... een lastig probleem voor ze. Nou ja, het is zoveel, kijk, Als zij de, met de pensioenfondsen zover krijgen. dus via de sociale partners. want die zitten natuurlijk in de besturen van de pensioenfondsen. dat ze zeggen: van ja, we gaan toch gewoon een lagere premie heffen. Uh, waardoor de, de, de werknemers gewoon meer uh, koopkrachten uh, hebben, ja, dat, dat, dan, is, dan is het gelukt. Maar de pensioenfondsen zeggen van ja, als wij een lagere premie gaan heffen, dan komen we financieel in problemen. We hebben al problemen met de dekkingsgraad. Uh, we moeten al uh, pensioenen afstempelen, dus lager maken. Dus wij willen gewoon zeggen net zoveel premie als nu heffen en niet minder. Maar goed, als het toch lukt om de, om de pensioenfondsen zover te krijgen, dan lijkt mij dat het probleem is opgelost. En anders moeten ze een, een, een ander konijn in de hoed uh, Gaan vinden en ik weet niet nog hoe dat konijn uh, heet. Nog de naam weer een konijn. Het is volstrekt onbekend. Maar zo. Ja. Ja. Er was zoveel konijnen. Ja. Goed, Joost, uh, hou de vinger aan de pols. Hartelijk dank vanuit Den Haag. Joost Vullings wordt De zaak rond de moord op de Curaçao politicus Helmin Wiels is nog lang niet opgelost. Na Wiels zijn er nog twee doden gevallen. Maar ook politiek is er van alles aan de hand. positie van minister Navarro van Justitie is in het geding. Navarro heeft zijn portefeuille ter beschikking gesteld... en daarover wordt vandaag uh, verder gepraat. denk Draaier legt uit hoe Navarro zo onder druk is komen te staan. Ja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 Naadracht zei de hoofd-officier van Justitie dat er in het onderzoek naar de moord op Wils andere strafbare feiten zijn gevonden. Of daarmee dan een weerpunt van corruptie wordt bedoeld, dat durf ik eigenlijk nog niet te zeggen. Maar dat er veel mensen zenuwachtig zijn op Curaçao, dat is wel duidelijk. Twee van de drie betrokken verdachten bij de moord op Wils zijn nu dood. Dus ja, daar is wel wat voor te zeggen. Dick Draaier over de commotie op Curaçao over de dood van politicus Helmin Wils. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Ja, dat krijg je dan. Hè. Wordt het herfst, dan staan er meer files. Bij de AWB, Jolande van der Velde. Marcel, het goede nieuws is dat ze een aantal dagelijkse files nu wel gaat oplossen. Vooral bij Den Haag en Utrecht is de Spits, ja, zo goed als voorbij. Wat nog overblijft is de rijstrookafsluiting op de A15 Goorkum Rotterdam. Vanaf de Alfred Arkel tot aan Sliederrecht nog 11 kilometer. En ook op de A58 Tilburg Breda bij Bavel nog 10 kilometer. Het laatste nieuws is dat volgens Rijkswaterstaat rond half tien die rechte rijstrook open gaat. Rechters moeten zelf onderzoek kunnen doen en asielzaken... en niet alleen maar afgaan op de informatie van de IND... zei Gerard Schouw van D66 eerder vanochtend in deze uitzending. Hij dient daartoe een initiatiefwetsvoorstel in. Nou, het is belangrijk dat uh, het asielbeleid in Nederland... humaner en rechtvaardiger wordt. En wat we nu zien is dat de inhoudelijke beoordeling... van het asielrelaas zit bij de IND-ambtenaren. Die kijken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 Wat vindt u van het punt van uh, meneer Schouw? Hebben rechters inderdaad te weinig eigen inbreng in zo'n zaak? Nou, het is een al langdurende discussie over hoe uh, in vreemdelingenzaken de rechtelijke toets is. Uh, en uh, de discussie is nu uh, ook aangezwengeld door een proefschrift van uh, iemand die ook vreemdelingenrechter is. En die inderdaad zegt, internationaal rechtelijke bepalingen zouden wel eens ertoe kunnen leiden dat Nederland uh, zich verplicht zou voelen om die toetsing uit te breiden. Ja, maar heeft Gerard Schouw een punt als hij zegt van ja, rechters mogen alleen maar uh, beoordelen of de procedure goed is gegaan? Nou, dat is, niet helemaal, dat is niet helemaal zo dat rechters helemaal niet inhoudelijk toetsen. Maar het is wel zo dat de Raad van State het uitgangspunt heeft. Het is de IND die het asielrelaas beoordeelt. En de rechter eh, kijkt wel of de IND dat goed gedaan heeft. Maar heeft daar inderdaad niet een volle inhoudelijke toets bij. Ja. En er zijn veel vreemdelingenrechters ook die zeggen, wij vinden dat we dat wel zouden moeten kunnen doen. Ja, zij voelen zich daar al ongemakkelijk bij. Ja, er zijn rechters die dat, uh, die dat als een gemis ervaren. En daarom vind ik het een heel interessant voorstel van schouw. Uh, uh, wij zullen daar, als dat er uh, echt komt, uh, ook als ACVZ een advies over moeten uitbrengen. Dus uh, ik wil daar niet al te zeer op vooruit lopen. Maar wat wel uh, interessant is ook, is de vraag, als je zoiets zou invoeren, of het ook daadwerkelijk tot andere resultaten leidt. Ja. Precies, dat is de vraag. Want waar haalt de rechter zijn informatie vandaan? Ja, zegt meneer Schouw, van de andere partij. De partij van degene die voor de rechter staat. Van de asielzoeker. Maar ja, is dat voldoende? Nee, daar luistert de, daar luistert de rechter natuurlijk nu ook goed naar. En de rechter heeft nu ook. Allerlei rapporten uh, van buitenlandse zaken, van Amnesty International enzovoort, over de situatie in een land van herkomst. Ook als het gaat om bijvoorbeeld groepen die daar wel of niet vervolgd worden. Uh, dus de rechter heeft al een schat aan informatie. Uh, dit zou alleen ertoe leiden dat de rechter voller en zelfstandiger uitgebreid inhoudelijk het asielrelaas toetst. Ja. Um, het is heel interessant om te kijken, als je dat zou invoeren, als daar politieke uh, uh, ruimte voor is, als, als het parlement dat wil dat dat gaat veranderen, in hoeverre dat tot andere resultaten leidt in asielzaken. Ja, maar komt de informatie toch weer van de IND? Ja, kijk, de rechter, uh, de rechter hakt dan zelf de knoop door. Die zegt, uh, de vreemdeling heeft dit verhaal... De IND vindt dat niet geloofwaardig of de IND vindt het wel geloofwaardig... maar vindt het niet ernstig genoeg. Dat is een andere kwestie. Maar als het gaat om de geloofwaardigheid van het verhaal... dan zou de rechter kunnen zeggen... Nou ja, ik geloof het wel, uh, in tegenstelling tot wat de IND zegt... ik vind het wel geloofwaardig om die en die reden. En om die reden vind ik dat de IND zijn beslissing over moet doen. Ja, je komt dus in een beslissing in een ja, wat eerder stadium eigenlijk. Je bent de e ja. IND voor als Kijk, rechter dan. Te zijn ook op dit moment is de toetsing aan uh, uh, hele fundamentele rechten, zoals hè, het recht om niet onmenselijk behandeld te worden, artikel 3 EVRM. Dat moet altijd volledig en vol getoetst worden. Dus wat dat betreft, als iemand daar een beroep op doet... dan zal ook de eerste rechter, maar ook de Raad van State in hoger beroep... daar gewoon volledig naar moeten kijken. En dat gebeurt ook. Rianne van Dooyen weer het voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. We wachten het wetsvoorstel van meneer Schouw af. Hartelijk dank voor Wij uw ook. reactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan terug naar Marno Remmers, die is op zijn beurt weer terug... bij de winkel van Richard Coates. de kleine ondernemer, ja. de buurtsupermarkt. En hoe gaat hij het eraf brengen in deze supermarktoorlog? Oh, ik heb gehoord van vader Coates die zegt... we hebben al zoveel supermarktoorlogen en concurrenten gezien... deze overleven we ook wel weer, zei u. Ja, dat heb ik ook duidelijk gezegd. Ja. Aanwege het feit... Uh, mijn, va mijn vader is uiteindelijk ongeveer 1920 be begonnen... en... Uh, na die tijd is er heel veel, heel veel gesneuveld. Ja. Maar dit komen we wel weer over, hoor. Ja? Met, uh... Ik zie dat u nu uh, de bus hebt gelaten. U gaat toch ook nog bezorgen, u, hebben de u, mensen? weer een paar weg. Dat is de service waarmee u overleeft, volgens mij ook, hè? Uh, een van de servicediensten waar, waar het overleven in zit... Ja. Ja, dan kan dat geloof ik bij de grote supermarktketen waar we het vanochtend over hebben ook. Maar ja, dan is het meer... Dan moet je, geloof ik, uh, die, u, u brengt nog zelfs één pakje weg als het moet, hè? Ja, als het moet, altijd hoor. Ja. Ja. Terwijl Richard ondertussen druk bezig is. Ja, we hadden uh, Richard de Zoon, die de zaak eigenlijk vooral draait nu. Samen nog met zijn vader. Ja, die gaat nog een bakje koffie zetten. Uh, de supermarktstratege van vanochtend zei... Uh, Albert Heijn doet dit, dat prijzen verlagen om de laatste lucht bij Jumbo proberen eruit te knijpen. Uh, ja, dat had ik van je begrepen dat dat men dat had gezegd had. En, en, en dat en die... de kleinere supermarkt in het dorp misschien wel de kop kost. Uh, ja, omdat hij misschien wat meer gericht is, puur specifiek op, uh, ja, op een dorpgemeenschap, alleen ja. En waarom overleven jullie het wel? Is dat zoals uw vader net zegt, wij brengen nog een pakje naar de mensen thuis, wij kennen iedereen? Is het dat wat je... We proberen dat wel duidelijk uit te brengen, dat we gewoon een, uh, wel klantvrienden zijn. En juist dat persoonlijke contact erin te houden, waardoor je hoopt dat je je eigen onderscheidt ten opzichte van een supermarkt. Want hoeveel duurder bent u? Noem nou eens een product. Wat, wat scheelt het dan? Dat zou ik echt niet weten. Nee, sorry. <laughs> ik weet dat ik met groenten en fruit goedkoper ben in ieder geval. en de rest zal Goedkoper gewoon... dan de supermarkt? Ja, zeer, zeer, zeer zeker goedkoper dan de supermarkt. Dat ja. jullie het rechtstreeks bij de boer halen? Uh, onder andere en ook gewoon rechtstreeks bij de groothandel halen. Dus dat is een harde troef? Uh, uiteindelijk wel, ja. Dat klopt, ja. Dat, ja. Daar zijn we duidelijk veel goedkoper mee dat hoor ik ook altijd. Ja. Ja, maar goed, verder hebben jullie alles, hè. Je kan voor de dagelijkse. En als je nog iets vergeten bent... Uh, ja, dat ook natuurlijk. Dat is ook een vrij grote klant van ons. Uh, klantengroep van ons die gewoon wat vergeten is... en die het op het laatste moment nog even komt halen. Ja, Als dan ja. te koken en dan even nog komen. Dus deze prijzenoorlog gaat aan jullie voorbij, hopelijk? Uh, hopelijk wel, ja. Dat hoop ik ze zeker wel. Waar mijn vader al zei, we hebben er al meerdere overleefd. Dus ja. we hopen nu ook dat deze gewoon... Overleefd. Ik hoor het belletje gaan, er is weer een klant voor. Ja. En daarmee sluiten wij af bij de, deze supermarkt van 16,5 meter lang en 3,5 meter breed. Maar ze hebben alles. En kwaliteit en geen aanbiedingen. Goed, dat was Marno Remmers over de supermarktoorlog. Nu... Muziek. Maar daarna hoort u Hans Bieshuivel. Praat ik zo dadelijk mee. Hij was voorzitter van MKB Nederland, maar hij denkt, daar word ik niet oud. Tom O'Dell grow old with me. I can feel you breathing with your hair on my skin as we lie. time. Tom O'Dell, van een uh, nieuwe cd, zijn eerste ook trouwens. Ja, had ik graag met Hans Biesheuvel gesproken, maar hij neemt de telefoon niet meer op. Dat is geen goede start voor zijn nieuwe platform. Afijn, u hoort hem later nog wel op Radio 1 dan. Um, Rusland dan, Er werden gisteren burgemeestersverkiezingen gehouden in het hele land. De meeste aandacht ging natuurlijk uit naar Moskou. Voor het eerst sinds 2000 was er sprake daar van een echte verkiezingsstrijd. En die wordt hoogstwaarschijnlijk gewonnen door de zittend burgemeester, Sobjanin, Een Kremlin-kandidaat. Maar zijn tegenstander, oppositieleider Navalny, vertrouwt het niet en roept op tot straatprotesten. Correspondent David Jan Godfray vertelt wat er dan toch fout is gegaan voor Navalny.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 Sven Kokkelman is hier. Sven, goeiemorgen. Marcel, goedemorgen. Zeg niet dat je gaat praten met Hans Biesel. Ja zeker. dat gaan <laughs> we doen. <laughs> want uh, die begint ja, nieuwe beweging beneden. voor ondernemers... Ja, ja, precies, ja. het is tijd om gas te geven, zegt hij. Uh, dus uh, hij gaat het MKB verlaten en iets anders beginnen. Ja, Verder komt het Centraal Bureau voor de Statistiek... zometeen met een analyse van onze economie. Uh, belangrijk, want minister Dijsselbloem gaat daar nou na tien uur op reageren. En Willem Vermeend, voormalig staatssecretaris en ja. minister en econoom ook. Die uh, bijt alvast het spits af en gaat vertellen wat de minister eigenlijk zou moeten zeggen na tien uur. Dat en meer, zometeen, bij de KRO. Dit is Radio Reden. Voldoende om te luisteren. Half tien het NOS Journaal. Mark Visser. Rechters moeten zelf onderzoek kunnen doen in asielzaken en niet alleen maar moeten afgaan op de conclusies van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat in een wetsvoorstel van D66. Nu mogen rechters in asielzaken niet aan waarheidsvinding doen, asielprocedures worden inhoudelijk uitgevoerd door de IND en de rechter mag alleen kijken of de juiste procedures zijn gevolgd. Financiële topman van KPN, Erik Hageman, stapte per direct op. Volgens het telecombedrijf heeft zijn vertrek niets te maken... met de poging van het Mexicaanse America Movil om KPN over te nemen. Hageman zou opstappen vanwege redenen in de persoonlijke sfeer. In de Roemeense hoofdstad Boekarest hebben zo'n 15.000 mensen gedemonstreerd... tegen een goudwinningsproject bij de stad Cluj. De betogers zijn bang voor een milieuramp... omdat bij de goudwinning onder meer het giftige cyanide wordt gebruikt. En in Noorwegen zijn de stemlokalen open voor de parlementsverkiezingen. In de peilingen ligt de regering van premier Stoltenberg achter... bij een mogelijke centrumrechtse coalitie... van conservatieven en de populistische vooruitgangspartij. Zijn de eerste verkiezingen in Noorwegen sinds het land werd opgeschikt... door de terreuraanslagen van Anders Breivik.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 Verkeersinformatie bij de ANWB. Jolanda van der Velde, dat was een moeizame ochtendspit. Maar wordt het wat beter? Het wordt steeds beter. Nog wel zo'n 70 kilometer. Nog veel vertraging rond Amsterdam. Bij Den Haag en Utrecht gaat het best wel goed. Bij Rotterdam ook nog hier en daar een lange file. Heeft ook vooral te maken gehad vanochtend met aanrijdingen. Zo staat er op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen knoopend Gorkum en Sliedrecht de oost nog steeds 10 kilometer. Tussen Hardingsveld-Giessendam en Sliederecht is de rechte reis ook dicht. En ook nog steeds het probleem van olie op de weg. Zijn druk bezig om het schoon te maken. Te maken op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen heelvarenbeek en Bavel 10 kilometer. Tussen Gilze en Bavel is de rechte reishoek nog dicht. Dit is Radio 1. KRO Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Hoe staat onze economie er exact voor? Het Centraal Bureau voor de Statistiek, die weet het antwoord. Oud-MKB-voorzitter Hans Biesheuvel is klaar met polderen. Uniek in India, een heuse biologische kledingfabriek. En het ochtendtumeur van Hans Beum. Het is twee over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in de Friese hoofdstad Leeuwarden. Onder de rook en herrie van vliegbasis Leeuwarden, waar de bewoners vrezen voor de komst van de JSF. Twitter met me mee als u wilt, s.kokkelman. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via de mail. Goedemorgen, Nederland, cairo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek kwam zojuist met de publicatie De Nederlandse Economie 2012 met de nieuwe cijfers en analyses over de Nederlandse economie. Het bureau keek onder andere naar de verschillen tussen Nederland en onze buurlanden als het gaat om consumptie. En nou lees ik even een zojuist binnengekomen persbericht, voor althans een paar zinnen daaruit. De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 0,4% lager, lager dan in juli 2012. De industriële productie ligt al zeven maanden op rij onder het niveau van dezelfde periode. En dat is belangrijk omdat iedereen het voortdurend heeft over de maakindustrie... Uh, en voor het bepalen van korte termijnontwikkelingen van de productie... kan het beste worden gekeken naar het seizoen. En uh, werkdageffecten, gecorrigeerde cijfers. En in juli steeg de productie met 0,7 ten opzichte van juni. De consumptie in Nederland is gedaald, in buurlanden niet. Dalende inkomens, <coughs> afgenomen vertrouwen... De consumptie van tabak en drank is hard gekompen, maar dat wisten we al uit de nieuwsberichten van de afgelopen tijd. Willem Vermeend, goedemorgen. Goedemorgen, wat een ellende allemaal. Weet je nou gezegd. hè, <laughs> voormalig staatssecretaris van Financiën, minister van Sociale Zaken en natuurlijk econoom van de Partij van de Arbeid. Ja, als u de cijfers op een rijtje ziet, gaat het dan inmiddels al een beetje beter of niet? Nee, nee helaas niet. Ik, zou, ik ben van nature een optimist, maar uit deze cijfers... Uh... Word ik niet echt optimistisch? Het is een beetje het beeld wat je overigens uh, de afgelopen maanden toch wel ziet. Uh, vorige week kreeg Nederland de nieuwste cijfers van World Economic Forum. Waaruit bleek dat we gezakt waren van plaats 5 naar, naar plaats 8. En ja, we behoren tot de sterkste economie. Tot de top 5 zaten we. En ja, we gaan naar de top 10 toe. En dat is ja, niet goed. Nee, dat is niet goed. Uh, nou staan er uh, van alles uh, en nog wat aan cijfers in die uh, CBS-publicatie. Zou er iets tussen staan wat de minister van Financiën... aan wie dit rapport zometeen wordt aangeboden nog niet zou weten? Nee, de minister van Financiën, ik heb daar zelf gewerkt... die weet alles, althans die behoort alles te weten. En die heeft de cijfers al. Die kent de cijfers van CBS, die kent de cijfers van uh, Centraal Planbureau. Die kent de Europese cijfers. Dus geen verrassingen voor de minister van Financiën. Nee. Wat gaat hij dan zeggen? Het ouderwetse verhaal, namelijk uh, wacht op Prinsjesdag. Uh, we moeten aan de 0,3%-norm voldoen. Althans, uh, 3%-norm, uh, daar zitten we dan een beetje boven. Maar we moeten wel nadenken over de schulden voor de generaties die komen. En we doen alles wat we kunnen om de economie te stimuleren. U zou bijna minister van Financiën kunnen zijn. Het is exact wat hij gaat zeggen. Ja, maar is het ook waar? <laughs> nou, het grote probleem is dat het kabinet uh, zich gebonden heeft uh, aan de 3% afspraken gemaakt uh, met uh, de Europese Commissie. En dat betekent dat wij op Prinsjesdag... zullen wij een pakket zien van 6 miljard euro aan ombuigingen... waar waarschijnlijk ongeveer een derde lastenverzwaring in zitten... voor de burgers en bedrijven, misschien ietsjes minder. Ja. En de rest zijn pure bezuinigingen die onmiddellijk weer zullen leiden... Tot uh, minder bestedingen van huishoudens. En het grote probleem, ook in dit rapport, dat staat er duidelijk. De consumptie van huishoudens is de afgelopen jaren gewoon gedaald. Het niveau ligt laag. En het is het grote probleem in Nederland van de binnenlandse bestedingen. Die blijven fors achter bij ja. het buitenland. En dat betekent minder werkgelegenheid, lagere economische groei. Ja, maar dat horen we ook al een paar jaar. Ja, alleen het kabinet uh, ja, wil blijkbaar niet luisteren. Vindt het grote u... probleem is, ja, het grote probleem voor het kabinet is dat we natuurlijk zeven, ze hebben een meerderheid in de Tweede Kamer. Partijen hebben compromissen moeten sluiten. Ja. En compromissen zijn niet altijd het beste voor de economie. Nee, vindt u dat dit uh, het juiste kabinet is om onze problemen aan te pakken? Uh, ik kan me bijna op het ogenblik geen enkel kabinet voorstellen... wat de juiste problemen aanpakt, omdat de polarisatie is veel te groot. Partijen verschillen sterk van mening. Als je kijkt, oppositie verschilt van mening. Het grote probleem is dat er geen lijn is uitgezet naar de toekomst... hoe we uiteindelijk onze economie weer aan de verhaal krijgen. Daar zit het probleem. Maar daar zegt minister Henk Kamp van Economische Zaken toch echt iets anders over. Die zegt gewoon, we hebben een uh, topsectorenbeleid. We doen uh, uh, heel veel aan het stimuleren van de economie. Er is een energieakkoord. Met andere woorden, wij doen wat we kunnen. En we zijn wel degelijk bezig met die stip aan de horizon. En Kamp heeft gelijk als hij zegt dat er, uh, op de lange termijn maatregelen zijn genomen. Het kabinet heeft in ieder geval maatregelen genomen om de pensioenrechtenleeftijd op te trekken naar 7, 6 jaar. Dat gaat werken. Dat is ook goed, goed, uiteindelijk straks voor de schatkist. We hebben een, een, een woonakkoord gesloten. We hebben een energieakkoord gesloten. Maar het grote probleem is dat al die akkoorden pas op de lange termijn gaan werken en effect hebben. Ja. Dat zie je pas over 1, 2, 3 jaar. Ja. En op het ogenblik zijn we met korte termijnbeleid bezig. En dat korte termijnbeleid zal betekenen 6 miljard ombuigingen. En die leiden onmiskenbaar tot een verslechtering van onze economie. Daar dus, zit het probleem. Dus wat zegt u dan aan het adres nou, van de minister ik, van Financiën? De minister van Financiën zou veel beter uh, terug kunnen gaan naar Europa... wat de Fransen ook gedaan hebben. De Fransen zijn erin geslaagd, veel beter dan wij, te onderhandelen met Europa. Frankrijk heeft twee jaar extra de tijd gekregen om orde op zaken te stellen. Als wij twee jaar extra zouden krijgen, zouden we veel minder probleem hebben in Nederland. Dan ja. zouden we ook onze bezuinigingen. we moeten bezuinigingen. die zouden we kunnen uitsmeren over een aantal jaren. En dat is veel beter voor onze economie. Ja, maar goed, die Fransen. die uh, voldeden nog minder aan die 3%-norm dan Nederland. En Nederland heeft vooraangestaan bij het roepen. dat die 3%-norm er moest komen. Daar zit het probleem. Wij waren weer het beste jongetje van de klas. Wij hadden ons vingertje weer omhoog naar andere landen. En ja, daar betalen we nu het prijs voor. Dat is heel triest. Ja, en iedereen weet dat als de Fransen niet voldoen aan die 3%-norm. dat die 3%-norm ook niet veel waard is. Want. Uh... Uh, Berlijn laat Parijs in dat opzicht natuurlijk nooit vallen. Helemaal met u eens. Uh, de grote landen bepalen uiteindelijk wat er gebeurt. En als Nederland zich gewoon netjes had aangesloten. en niet de grote mond had gehad in Europa. en niet met dat vingertje had gezwaaid. dan hebben wij op dezelfde wijze behandeld geworden. en dat was het veel beter geweest voor onze economie. Ja, als je kijkt naar het draagvlak van dit kabinet. dan is dat totaal weggevaagd. Het is, het ja, is nog nooit voorgekomen, klopt. als je naar de peilingen van Maurice de Hond kijkt... dat een kabinet een jaar na zijn aantreden zo weinig draagvlak over heeft. Uh, en dat er ook over uh, bewindspersonen, zoals de premier bijvoorbeeld... maar ook over de politiek leider van de Partij van de Arbeid... zo negatief wordt geoordeeld. Ik heb uh, lang genoeg in de politiek gezeten. Ik heb zelf ook mee mogen maken. Uh, dat we, dat, uh, vaak zijn dat... Uh, ja. Ja, koersen, dag maar U ons, hebt nooit meegemaakt dat de Partij van de Arbeid op nee. elf zetels stond? Want dat nee, is namelijk nee, nooit eens. voorgekomen. Nee, dat is, is bepaald dramatisch, ben ik helemaal met u eens. En dat zegt ook veel uh, van het kabinet. Dat zegt ook veel van de Partij van de Arbeid op dit moment. zegt ook veel van, van, van de coalitie. Ja, en ik vraag me af wanneer men de lering uit gaat trekken. Dus ik hoop dat men een prinsjesdag komt. Toch nog met iets verrassends, wat wij niet weten. En dat men weer een nieuw elan probeert uh, te brengen. Anders gaat het mis. Wat gaat mis? Nou, het gaat mis met, zo, met deze coalitie.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 Nou, het einde van het jaar halen ze wel, dat is geen probleem. Want ze, moeten nog, ze gaan gewoon de Kamer in, ze gaan naar de Eerste Kamer. Nou ja, er komen, maar, als je op, op... maar er komen ook gemeenteraadsverkiezingen aan, er komen Europese verkiezingen ja. aan. Die partijen gaan zich onderling natuurlijk tegenover elkaar ook extra nou ja, profileren. Ik, daar doe ik op. Ik heb het doel op de gemeenteraadsverkiezingen, Europese verkiezingen. Dat loopt heel slecht af, als je niet heel snel de bakers gaat verzetten. Als je niet inslaagt om de Nederlandse burger en het bedrijfleef te overtuigen... dat het anders gaat en beter gaat, maar dat je doorgaat op de oude,zelfde weg... Ja, dan vlies je fors die verkiezingen. Nou, en ik weet uit ervaring hoe dat afloopt dan. Als maar je een gezegde verkiezing hebt, dan gaat het ook aflopen met zo'n coalitie. Maar dan zegt u toch eigenlijk met zoveel woorden: die 6 miljard moet van tafel. Anders loopt het niet goed af met deze coalitie. Nou, dat hangt er vanaf. Kijk, je, je, mag, je mag best bezuinigen. als je tegelijkertijd naast die bezuinigingen. Maar ook laat zien dat je ook de economie aanjaagt of hervormt. Dus ik heb nog een klein beetje hoop dat men tegelijkertijd naast die bezuinigingen. ook nog een pakket heeft uh, voor burgers en bedrijven. waar de economie wordt aangejaagd. Dat ja. hebben ze aangekondigd. Ik heb het nog niet gezien. Nee. Denkt u dat het echt dat het komt? Ja, ze moeten wel. Laat ik dan zo zeggen. Althans in de Kamer. Het gebeurt ook heel vaak dat je, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Je brengt een pakket in de Kamer. En dan krijg je een discussie. Ook met die Kamer. En ik hoop dat men voldoende ruimte heeft gelaten om in de Kamer het beleid bij te stellen. Dat zou buitengewoon verstandig zijn als men dat in de achterzak heeft. Ja, nou ja, alles hangt aan een, een zijden draadje. Inclusief het pensioenakkoord. Oproep van werkgevers voor Wintjes in Buitenhof gisteren. Omdat dat het hele plan in de Eerste Kamer dreigt te sneuvelen. En zo gaat het natuurlijk met al die plannen. Nou, het grote probleem is dat dit kabinet ongelooflijk goed in plan is. <laughs> en het, het, het probleem is de uitvoering. Juist. Daar vind je gelijk in. Juist. De, de werkmaatshoofd heeft voorkomen gelijk. Met andere woorden, terug naar de sombere economische berichten... van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat constateert dat het in de landen om ons heen... in ieder geval wat consumentenvertrouwen betreft beter gaat. Hoewel de Duitse economie ook wat terugloopt, geloof ik. Uh, u zegt, um, je moet echt nu met een plan komen... om de economie te gaan stimuleren... en niet alleen maar lasten verzwaren en bezuinigen. Uh, want anders dan gaat het niet alleen goed met dit land... Uh, uh, verkeerd met dit land, moet ik zeggen... maar ook met deze coalitie. Heel kort gezegd, ik sluit me hier helemaal bij aan, dit heb ik gezegd. U zou zo minister van Financiën kunnen worden. <laughs> ja, dank u wel. <laughs> Willem van Meend, voormalig staatssecretaris van Financiën... en minister van Sociale Zaken niet te vergeten. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ja, dank u wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis. is die u in het bijzonder interesseert? Geologen hebben de grootste vulkaan ter wereld ontdekt... op de bodem van de Stille Zuidzee. Het is zo groot uh, als uh, Ierland en Groot-Brittannië samen, die vulkaan. Kan die vulkaan nog actief zijn? Dat is de vraag aan Bernd Anderweg. Die is aardwetenschapper aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Nee, deze vulkaan was 140 miljoen jaar geleden actief. En dat over lange tijd. Anders kun je niet zo'n grote onderzeese berg opbouwen... Er zit in de, op de oceaanbodem daar, dat was wel bekend, een grote berg, een massief. En daarvan wisten we ook best dat het vulkanische activiteit, door vulkanische activiteit, was gevormd. Maar nieuw onderzoek heeft nu laten zien dat uh, het allemaal vanuit één punt uh, naar buiten is komen vloeien. Dus dat het eigenlijk één grote vulkaan is geweest die daar actief was maar geen uh, borrelende zeeën en stroomexplosies uh, de komende tijd daar uh, te plekken. Nou, dat is dan weer een geruststellende gedachte. Bernd Anderweg was dat, aardwetenschapper aan de VU. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meldt u ons dan naar uh, Goedemorgen Nederland, Ed Cairo. Daar kunt u uw vraag van vandaag kwijt. Gaan we terug naar Leeuwarden. Vliegtuigen en Sander Bartling. Dit was de F-15. Maar en dit was de JSF. Dat klopt. Een enorm verschil in uh, geluidshander. En, uh, de F-15 is nog veel luider dan de F-16 die we hier hebben. Het verschil is volgens de laatste geluidsmeting 21 decibel en 22 bij de, bij de landing. Dus dat is heel wat meer dan, uh, dan wat we nu hebben. Uh, en uh, ja, dat betekent natuurlijk uh, voor de leefbaarheid voor ons dorp ontzettend veel... Uh... Dat zegt Geert Verf van de commissie Geluidshinder Vliegbasis Leeuwarden. En het dorp waar u het over heeft is Marsum. Uh, en voor alle duidelijkheid, we hebben het nu over de F-16... Uh, die hier vliegt nu. Nee. Die ja. hier vliegt en ja. het gaat om de JSF die hier komt. We staan aan de voet van de landingsbaan. Je zou zeggen als de piloot hier vergeet op te stijgen, rijdt hij rechtdoor. Rijdt hij ons dus eerst overhoop en dan rijdt hij ook gelijk Marsum binnen. Dorpje onder de rook ja. van Leeuwarden. Maar gelukkig trekken ze natuurlijk altijd op tijd op. Want aan het einde van de start- en landingsbaan hier staan de eerste huizen al zo op het oog. Heel pittoresk, maar als je beter kijkt, dat liet u me net zien, hier bij het raam, dan zie je dat die ramen wel drie centimeter dik zijn. Ja, die zijn inderdaad heel erg dik, maar niet alleen dat, ook de muren. Alleen het huis waar we nu staan, je ziet het is van nieuwe steen. Dit is namelijk helemaal opnieuw gebouwd om het geluid te kunnen keren, anders konden we het niet tegenhouden. Dus dit, dit mooie huis is helemaal nep eigenlijk? Nou, niet net. Dus hij heeft een hele dikke dakconstructie, hele dikke muren en, en dik glas en nieuwe kozijnen. Dan konden ze het geluid keren van de F-16. Nog maar net. Maar als die JSF komt, dan kunnen wij dat geluid, dan, dan halen we die vrijste geluidsdemping niet. Die we met de F-16 heel moeilijk konden halen. Okay. We waren net bij u thuis even binnen en daar heb je dan de merkwaardige sensatie dat je niet, maar dan ook helemaal niets meer hoort. Hè? Geen vliegtuigen? Dat wil zeggen, ik, ze vliegen nu op dit moment niet, dus dat weet ik niet. Maar je hoort ook geen vogels, geen wind, geen ruizende bomen. Echt doodse stilte. Ja, dat moest heel erg wennen, dat je de natuur om je heen niet meer hoort. De vliegtuigen hoor je nog wel. Maar kijk, de JSF, die zal je die, die, die gewoon dwars doorheen. Want de 21-22 decibel is heel veel meer. Ja. Nu is de kogel door de kerk. De PvdA laat zijn bezwaren vallen tegen de komst van de JSF. Ja, doodzonde. Dat vliegtuig is, u zegt het al vier, vijf keer zo luid als de F-16. Um, er is ook een voordeel, zei ik kunnen zeggen. Nederland heeft nu 67 F-16's, uh, maar kan maar 35 j betalen. Uh, je zou kunnen zeggen, dan moet Defensie dus kiezen voor de twee vliegbasis die er nog zijn in Nederland. Volkel of Leeuwarden. Als ze dan voor Volkel kiezen, krijgt u het lekker rustig. Ja, nou dat zou kunnen. Of dat ze later kiezen voor een van beide bases. Maar dan hebben we weer het nadeel dat we de werkgelegenheid verliezen. En die hebben we hier al niet zo rijkelijk. Dus wij willen veel meer streven, Niet naar een min-min, maar naar een win-win situatie. En dat is zoals we het nu Haven we kunnen leven met dit geluid, maar eh, dan hebben we ook de werkgelegenheid van die baan. Dan hebben we ook het voordeel ervan. Maar dat is een sombere toekomst, want ik ga er even vanuit dat de JSF gekozen wordt. Dan wordt het hier in een spookdorp, omdat of. Het geluidsniveau niet te harde is ja, ja. Uh, als hij komt. En als hij niet komt, wordt het een spookdorp, omdat er geen werk meer is. Nee, dat is natuurlijk doodzonde. Daarom zeggen wij, er is een alternatief. En dat is in de vorm van het Zweedse-Europese toestel. De Saab Gripen. Die maakt veel minder lawaai dan de F-16, of wel dan de JSF. Vergelijkbaar met de F-16. En omdat die veel goedkoper is, kan je daar veel meer van kopen. Ook de kosten van de vlieguren zijn veel goedkoper dan van de JSF. Dus blijft er voldoende geld over om die werkgelegenheid op peil te houden. Goed, in Marsom gaat de strijd tegen die ESF nog wel even door. Ik wens u er heel veel succes bij, maar ik ben een beetje bang dat u die oorlog niet meer kunt winnen. Dank u wel. Bijdrage was dat vanuit Leeuwarden van Sander Bartling. Straks biologische kledingfabriek in India. Maar eerst. 3, 2, 1 Go! Deze dag. 2012. Prinses Maxima heeft een duik genomen in de gracht in Amsterdam voor het goede doel. Maxima deed mee aan een zwemtocht door de grachten om geld op te halen voor de bestrijding van de ziekte ALS. was de stem van Jeroen Chipkema deze dag, uh, precies een jaar geleden... Toen, uh, toen nog prinses Maxima het land uh, verraste... door twee kilometer te zwemmen door de Amsterdamse grachten. Het is de eerste editie dan van de Amsterdam City Swim. Voorzitter Mark Terhaar vertelt hoe het idee ontstond. Een goede vriend van mij die zat uh, naast iemand uh, in een vliegtuig... Uh, mee te lezen in een artikel uh, over een, een zwemrace in Zuid-Turkije. Uh, dat heet de Hellespont. Dat is een beetje zo'n ongemakkelijke situatie altijd... Uh, waarbij je schuin over iemands schouder meeleest. Hij vroeg uh, aan het einde van de vlucht of je dat artikel mocht hebben. Belde mij op en zei, wij gaan dat doen. Het was de bedoeling dat wij dit uh, zouden doen voor Weert-Jan Weert... een studiegenoot en huisgenoot van mij in Leiden. Want die is gediagnosticeerd met uh, de ziekte ALS in 2006... En wij wilden daar voor hem en voor zijn stichting, die daarachter zit, stichting Aales, wilden wij geld ophalen. Gelukkig werd dat een heleboel geld, 90.000 euro. En dat smaakte naar meer. Dus uh, op de terugweg van die, uh, van die succesvolle zwemtrip hebben wij uh, de Amsterdam City Swim bedacht. Officieel is het geen zwemwater, maar het is net schoon genoeg om erin te mogen. Een dergelijke zwemtocht in de grachten is, is een hoop is een hoop werk. We hebben absoluut een moment gehad dat we dachten: nu valt alles in het water, letterlijk en figuurlijk. We moesten iets bouwen vanuit het niets. We werden toch door een heleboel instanties en, en bedrijven werden wij toch gezien als een aantal enthousiastelingen met een wilplan. Dat is in de huidige tijd is dat gewoon lastig om. Ja, toch geld bij elkaar te krijgen voor de organisatie. Ja, ja, ze is erbij, prinses Maxima. Redelijk anoniem tussen de andere zwemmers, maar toch even snel gespot voor haar wedstrijd. Onze koningin, nu koningin, is een, is een, een goede bekende van mij. Ik wist dat zij een zwemmer was. Zij zwemt heel mooi en super technisch. Dus ik heb haar op een gegeven moment gevraagd of zij überhaupt mee kon doen dan wel mee zou willen doen. En uh, tot mijn uh, verrassing zei ze daar, uh, daar positief tegenover te staan. Zoek de oranje badmuts, want dat is ze op rechts. Maxima wordt onder andere begeleid door de voorzitter van het organisatiecomité. Een goede vriend van het echtpaar. De eerste kilometer waren wij eigenlijk heel serieus aan het zwemmen. Maar na een kilometer ontstond er een soort collectief idee bij ons drie... dat we eigenlijk, de tijd niet zo belangrijk was, maar meer het plezier dat we onderweg beleefden... En die duizenden mensen die langs de kant stonden. In 50 minuten was de klus voor Maxima geklaard. En dat is zeker niet slecht. Kreeg je het goed, Maxima? Ja, ik vond het geweldig om te doen. Echt fantastisch. Voelt u zich nu? Ja, prima. Ik moet het ademkomen een beetje. Maar ja, het komt goed. We hebben daar achteraf natuurlijk nog veel over nagepraat. En, ja, en, en waren enorm blij met het resultaat. Maar ja, het was natuurlijk toch ook wel een inspanning. Dus... Uh... Twee kilometer zwemmen is natuurlijk niet niks. Dus uh, de vermoeidheid was er ook wel. Mark de Haar over de eerste editie van de Amsterdam City Swim... een jaar geleden toen Maxima, toen nog Prinses het land verraste... door twee kilometer te gaan zwemmen in de Amsterdamse grachten. Don't you write her off van McGuinn, Clark en Hillman uit 1979. Het is 7 minuten voor tien. U luistert naar de Caro op Radio 1 India. Dames en heren, wordt vaak in verband gebracht met slechte werkomstandigheden in de textielindustrie. In juli dit jaar, weet u nog, stortte er nog een fabriek in vlakbij uh, Mumbai. In diezelfde stad is nu een heuse biologische kledingfabriek gebouwd en in bedrijf gegaan. Davy Boerema, goeiemorgen. Goedemorgen. Onze vrouw daar. Is, is dat echt een biologische kledingfabriek? En zo ja, wat is er dan precies biologisch? Ja, het is een biologische kledingfabriek voor baby's vooral. Omdat dat vooral een markt is waar je makkelijk dat soort producten kan uh, verkopen. En biologisch houdt in, dit gaat om katoen. En dit gaat, houdt in dat um, tijdens de productie op, uh, op het veld, er geen chemicaliën worden gebruikt om um, beestjes tegen te gaan. Juist. Dus boeren gebruiken in plaats van uh, chemische producten uh, dingen als uh, yoghurt en uh, koeienurine wordt zelfs genoemd als een, uh, een handig middel. Uh, Oké, okay. gezellig. Uh, je bent geweest in die fabriek, uh, zijn de arbeidsomstandigheden daar ook beter? Want daar kijken wij natuurlijk ook naar hier vanuit het Westen. Ja, voor deze voor deze man die deze fabriek heeft opgezet uh, gaan uh, groen produceren en uh, um, sociaal produceren. Uh, verstandig produceren hand in hand. Dus uh, wat hij doet, wat je, wat je denk ik wel hoort het over die fabrieken die inderdaad instorten en waar de werkomstandigheden erg slecht zijn, is dat het massaproductie is. Dat dus iemand uh, dagelijks achter een naaimachine zit en eigenlijk helemaal niet weet wat hij produceert, omdat hij maar constant hetzelfde stukje moet naaien. Dat levert meer productie op, maar dat is natuurlijk geen prettige werkomstandigheden. Nee. Uh, deze man uh, uh, doet het anders. Hij uh, zet zijn werknemers in groepjes neer en uh, een groep van acht ongeveer van tien mensen ongeveer, produceert één kledingstuk. Waardoor de voor uh, de werknemer duidelijk is wat hij maakt. Hij haalt meer trots uit zijn werk en uh, er komt meer vakmanschap bij kijken... wat uiteindelijk ook een beter product oplevert. Ja, maar als ze met z'n acht aan één rompertje werken... is A dat rompertje dan nog wel te betalen... en B is die kledingfabriek dan überhaupt wel rendabel? Ja, het is absoluut duurder dan natuurlijk die uh, massa-industrie. Dat is één nadeel ervan. Um, het is rendabel. Um, uitbreiden is niet heel makkelijk voor dit soort producenten, omdat het uh, langzamer gaat en de productie dus lager ligt. Uh, waar het eigenlijk om gaat, is dat je op zoek gaat naar mensen die het belang zien van biologisch produceren. En um, dat is vaak een niche market. Um. Ja, en nou is de vraag als het een niche market is, of die inmiddels al wordt overgenomen door andere kledingfabrikanten, die natuurlijk onder internationale druk staan en verscherpt toezicht vanwege die uh, arbeidsomstandigheden. Ja, grote kledingfabrikanten, ge grote kledingmerken gaan steeds meer over op biologisch katoen. Dat is absoluut een hele goede ontwikkeling. Het is wel lastig, omdat het duurder is, omdat de productie langzamer is, is het nog steeds... Voor India ligt het nog maar op 5% van de velden die uh, biologisch produceert. Dus het is nog heel laag. Maar wat je ziet is um, grote kledingmerken, grote kledingfabrikanten... die ook onder druk staan wegens de werkomstandigheden... dat ze steeds vaker gaan kijken naar biologische opties in India ook. Dus de ontwikkeling gaat heel snel. Juist. Goed, nou, we houden het in de gaten daar. Het zijn mooie initiatieven. En zeker ook voor die acht mensen die dan aan één eindproduct werken. Het prettiger werken dan in die vreselijke omstandigheden... van die fabriek die in elkaar is gestort. In Mumbai. Ik wou het iets anders formuleren. Davy, dankjewel. Onze vrouw in India. Straks, dames en heren, oud-MKB-voorzitter Hans Biesheuvel begint een nieuwe beweging voor ondernemers. Hoort u zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Blijf vooral bij ons hier op Radio 1. Tot zo. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.